Met het NWS De Republikeinse gelopen op een opmerkelijke nek a nek race. Mitt Romney won met maar acht stemmen verschil van de grote verrassing Rick St. Torm. Pas toen de laatste stemmen waren geteld, werd duidelijk dat de grote favoriet Romney net iets meer kiezers in Iowa achter zich heeft gekregen. Maar politieke waarnemers beschouwen St. als de morele overwinnaar, omdat hij met relatief weinig geld en weinig ervaring een uitstekend resultaat heeft bereikt.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 De schoonmaak- en glazenwassersbranche komt dit jaar met een eigen kwaliteitskeurmerk. De branche wil met het keurmerk transparanter, duurzamer en aantrekkelijker overkomen in opdrachtgevers, ondernemers en werknemers. Een van de onderdelen van het keurmerk is de verbetering van de arbeidsomstandigheden van schoonmaakpersoneel. Het kwaliteitskeurmerk is een initiatief van de schoonmaakbranche zelf. Een externe certificeerder gaat het keurmerk controleren. Schoonmakers door het hele land staken sinds maandag voor een betere cao. De in afspraak geraakte Duitse president Christian Wolff denkt niet aan aftreden. Volgens de publieke zender ARD heeft hij besloten om ondanks de vernietigende kritiek in de Duitse pers gewoon aan te blijven. Wolff kwam eerst onder vuur te liggen vanwege dubieuze financiële transacties. De laatste dagen kreeg hij bijna heel Duitsland over zich heen. nadat bekend was geworden dat hij had geprobeerd om de pers de mond te snoeren. Het openbaar ministerie is een vooronderzoek begonnen omdat Wolff mogelijk ongeoorloofde druk zou hebben uitgeoefend. Bondskanselier Merkel lijkt zich niet erg met de zaak te bemoeien. Volgens ingewijden heeft ze te druk op met de eurocrisis. En kan ze de kwestie Wolf er niet bij hebben. Het weer. Vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Meeste buien trekken in het noorden over bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is op de A27 Breda richting Utrecht bij Nieuwegein maar één rijstrook open. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Vanochtend is daar een vrachtwagen gekanteld. Tussen knopen de Eveling en Nieuwegein staat nu 5 kilometer. Verkeer richting Almere-Amersfoort kan beter omrijden via de A2 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de a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 En nergens zonder jou. Ja. Zie het Een heel fijne vrolijke kerstfeest. Een heel fijne, vrolijk kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne Gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuws. www.zfmzandvoort.nl FM CFA is ja. gegaan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 Je zei